Gemeente, wat een gelijkenis uit de mond van Jezus. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen de Vader... Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. Dat is wat. Dat is, gemeente, een messteek in het hart van de Vader. Ik weet niet of het u is opgevallen... De jongen noemt hem nog wel Vader. Maar innerlijk heeft hij van zijn vader al lang afscheid genomen. Hij zei tegen de Vader. Mijn vader wil hem kennelijk niet meer over de lippen. Hij zei: hij sprak tegen de Vader. En intussen zou hij dat doorgehad hebben, trapt hij op het hart. ...van zijn vader. Wat wil die? Hij wil het deel van zijn vader... ...het deel van het bezit van zijn vader hebben... ...terwijl de goede man nog in leven is gemeente. Dat doe je niet. Dat kun je toch niet van je vader vragen? Als je weet dat je vader wel iets te verdelen heeft... Daar is toch geen mens die het in zijn hoofd krijgt om dat al te vragen terwijl je vader nog in leven is? Die jongen wel. Hij doet het. Hij wil vrij zijn, ongebonden zijn, weg van huis, weg van het saaie leven, altijd hetzelfde. Nou ja, daar zou ik me nog iets bij kunnen voorstellen dat je weg wilt van huis. Altijd de controle van je vader en je moeder. Als je gaat stappen moet je zo laat thuis zijn, je vrienden niet. Misschien zijn ze nog maar een paar uurtjes thuis. Jij moest voor twaalf uur thuis zijn gisteravond. En als je tv kijkt of zit te surfen, op internet staat soms je moeder achter je... waar zit je nu weer te surfen, waar zit je nu weer naar te kijken? Altijd naar de kerk. Ja, je vrienden of je vriendinnen, die zijn vrij van morgen. Maar jij niet. Geef mij mijn erfdeel, zegt de jongen. En gemeente, en met een gebroken hart... is die vader meesterlijk in wat hij zegt en wat hij doet. Hij laat de jongen gaan. Hij zegt zelfs niet tegen hem... Jongen, luister. En als je terug wilt komen, dan staat mijn deur altijd voor je open. Nee. Vader zwijgt. En laat de jongen in vrijheid gaan. Geen waarschuwingen, geen beloften die hij hem afdwingt. Hij claimt de jongen niet. De vader is namelijk ook meesterlijk in wat hij niet zegt. In wat hij niet zegt. Hij laat hem gaan. Maar, zeggen mensen soms. Heeft die vader dan ook niet, door niks tegen hem te zeggen verder, ook niet een beetje schuld aan de ondergang van die jongen? Had die vader niet moeten zeggen, jo kom eens hier, wat denk je eigenlijk? Je krijgt helemaal niks, je hebt helemaal nergens recht op zolang ik er nog ben. Nu maak ik een stap. Dat zeggen mensen soms. Heeft de Vader, heeft God schuld? Als hij ons de mogelijkheid geeft, gemeente, vergeeft u de uitdrukking. Als hij ons de mogelijkheid geeft van ons leven een puinhoop te maken. Ja. Soms zeggen mensen dat, alsof hij er de schuld van is, gemeten. Anders gezegd is de Heere God medeplichtig aan onze ellende. Toch, welke vader laat met open ogen zijn kind zijn ongeluk tegemoet gaan? Of is het zo... Dat dat kind, die jongen, alleen maar zichzelf kan worden als hem de vader ook de mogelijkheid geeft zichzelf in grote problemen te brengen. Intussen is de jongen ver van huis. Hij steekt zich nameloos diep in de ellende. U kent dat woord. Ellende, dat is uit het land. Nou, hij is uit het land, daar gaat u. U ziet hem wel gaan met een zak vol money gemeente. Hij is nu echt vrij. Oh ja. Elke dag dat hij in dat vreemde land is, merkt hij dat hij onvrijer wordt. Hij komt namelijk in een visieuze cirkel terecht, in een heilloos leven. Hij raakt los van God en van zijn gebod. Ja, maar dat wilde hij toch ook? Hij wilde toch vrij zijn? Maar hij loopt gemeente met de boeien om de polsen, terwijl hij het niet eens doorheeft. Trouwens, daarin is hij niet de enige... Maar dat gaat wel veranderen. Met de dag. Natuurlijk, het gaat niet goed met die jongen. Het kan ook niet goed met hem gaan. De bodem van zijn portemonnee is poedig in zicht. Vrienden en vriendinnen keren zich van hem af. Ik dacht, zei de jongen in de gevangenis, dominee, dat ik zoveel vrienden had. Weet je wie er alleen nog bij me komt nu ik hier zit? Ik zeg, ja, dat kan ik wel raden. Je oude moeder zeker? Hij zegt, ja. En al mijn vrienden ben ik kwijt. Die jongen ook. Eenzaam. Vreemd in een vreemd land. Hij komt in de zwijnerij terecht. Hij, als de zoon van de rijke boer, verhuurt zich als een boerenknecht om op varkens te passen. Maar een jood en varkens, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Hij doet het. Zoon van de rijke vader. Jazeker. Hij is nu echt vrij. Los van zijn vader, los van God. Intussen heeft hij niets te eten en probeert zijn maag te vullen met wat varkens aten. Ja, dan ben je echt vrij als je eet wat varkens eten. En intussen, gemeente, hoor je in de stem van de Heer Jezus de hartstocht, de compassie. Met die jongen, maar ook met al die mensen op deze aarde, gemeenten, die op de een of andere wijze in het leven verstrikt zijn geraakt, vastgelopen. Gebonden in hun vrijheid. Dat kan. Of denkt u dat alleen maar mensen in de gevangenis gebonden zijn? Er lopen buiten ook heel wat gebonden mensen rond gemeente. En de grote vraag is deze. Is er iemand die van al die mensen houdt? Een gemeente in die tastbare ellende van zijn leven gaat die jongen nadenken. Wat denkt hij? De knechten van zijn vader hebben een goed leven. Dat zit goed in zijn hoofd. Hij, de Zoon, sterft van de honger. Zijn vlucht naar de vrijheid is aardig gelukt. Zie hem zitten. Als je er zo voor staat, kun je twee dingen doen. Je kunt zitten waar je zit en blijven waar je bent... En medelijden hebben met jezelf. Ach, arme ik. Met mij gaat het ook altijd verkeerd, dominee. Maar bij die jongen niet. Hij heeft geen medelijden met zichzelf gemeente, maar er komt een ommekeer bij hem. Dat noemen wij in de kerk toch Bekering. Een ommekeer, de huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. En dan komt het, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ja, hij heeft dan toch maar een vader gehad die hem geleerd heeft dat er een mogelijkheid is om uit de dood op te staan. Dat is wat. Want waar geloof is, gemeente, jongens en meisjes, is een weg. Is ook altijd een weg terug. Hoe lang en hoe moeilijk die ook mogen zijn. Maar die weg is er. Weet u dat? Ik praatte vorige week in de gevangenis, in de vrouwengevangenis in Zwolle met een echte Amsterdamse. Luister nou, dominee. Ik zei, ja, ik luister. In de tien jaar dat ik daar werk is ze minstens vijf of zes keer terug geweest. Dominee, ik ben er weer. Maar we raakten echt aan de praat. Verslaafd is ze. Een drugsgebruikster. Uitgeleefd tot op haar gebeente. En toch gemeente, wat een aardige vrouw. Ik zei tegen haar, weet je, jij hebt alle mogelijkheden om het te maken. Ze zegt, waarom zie jij dan nog iets in me? Ik zeg, ja, je hebt een goed verstand, je hebt een vlotte babbel. En als je zo meteen weer clean bent, dan zie je er ook weer leuk uit. Waarom ga je nu niet eens een keer die cirkel doorbreken? Zou dat kunnen? Ik zeg ja. Sta op. Neem het besluit tussen je oren. Ik wil een ander leven. En als jij dat besluit genomen hebt, dan zullen we alle hulptroepen om je heen mobiliseren om je te helpen. Probeer het nog eens. Het kan. Hoe weet jij dat? En toen vertelde ik haar deze gelijkenis. Opstaan. Nood leert bidden, zeggen wij. Ja, soms, niet altijd. Maar soms, gemeenten moeten mensen eerst vastlopen om dan te gaan bidden of opnieuw te gaan bidden. Deze jongen in ieder geval. Hij staat op. Het is een nieuw begin. Opstaan. Hij is te moe om nog langer te vechten. Hij heeft er genoeg van om honger en kou te lijden. Thuis is er een bed om in te slapen en een tafel om van te eten. Ik zal opstaan. Ja, maar dan het volgende probleem. Wat moet hij thuis gaan zeggen? Zijn vader ziet hem al aankomen... Sommige vaders en moeders schrijven hun kinderen voor altijd af. Als je met die jongen thuis komt, kom je er nooit weer in, zei een vader tegen zijn dochter. Onderweg heeft de jongen zijn speech bedacht en gerepeteerd. Ik zal tot mijn vader zeggen, vader... Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van... Verder komt hij niet. Hij wilde zeggen, maak mij als een van uw knechten. Maar dat laatste, ze zeggen, gemeente, daar krijgt hij de kans niet voor. Hoe komt dat dan? Dat komt door zijn vader. Ja, want zijn vader kust hem als het ware de laatste woorden van zijn lippen, gemeente. En wat zegt pa? Zegt hij tegen de jonge jongen? Nu heb je je lesje wel geleerd. Zorg ervoor dat je dit geen tweede keer overkomt, want de derde keer kom je niet meer binnen. Nee, dat zegt zijn vader niet. staat er niet in de Bijbel. En de liefde bedekt alle dingen. Laten we, zegt de vader, eten en drinken en feestvieren, trekt hem het beste kleed aan schuif een ring aan zijn vinger, maak een schitterende maaltijd. Dat zei die vader. Als je met die jongen thuis komt, kom jij nooit meer in. En ik heb in de loop van de jaren gemeente een heel aantal vaders gesproken... die daar spijt van hadden als haren op hun hoofd. Zei die vader tegen mij in de spreekkamer in de gevangenis die een gesprek had had ik dat maar nooit tegen mijn dochter gezegd. Zijn dochter vatte dat letterlijk op. Hij zag haar nooit weer terug. Maar de vader van dit verhaal is anders. Hij wil maar één ding. De schaamte en de schande uitwissen... die zijn jongen in zijn vuile en haveloze kleren aankleven... Thuisgekomen vallen hem de handboeien waarin hij figuurlijk gekluisterd was van de polsen. Want zijn verlangde vrijheid was pure gevangenschap. Wat een vader. Ik maak een stap. Wat een Godgemeente Die je de mogelijkheid geeft om na te denken en om om te keren. Dat zijn Gods onmogelijke mogelijkheden. Omkeren. En de geboorte van de zoon wordt thuis opnieuw gevierd. En nu zouden we de gelijkenis kunnen sluiten... ...ware het niet dat de vader nog een zoon heeft. En die gaan we ook ontmoeten zegt de gelijkenis, en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat betekent, ze begonnen feest te vieren. De jongste zoon kwam thuis en werd met open armen door zijn vader ontvangen. Een grote maaltijd wordt klaargemaakt, iedereen blij. De vader het meest, hij jubelde het uit. Deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. Maar... Zijn oudste zoon was in het veld. Het broertje is niet op het feest. Hoe kan dat? Waar is hij? Nou, natuurlijk op het land. Wat een vraag. Hij is toch altijd aan het werk. Hij is vroom. Een serieuze jongen. Een heilige jongen. Een hardwerkende jongen. Die zijn vader en zijn moeder nooit pijn doet. Broer komt van het land. En hoort in de verte muziek en dans En ruikt bij wijze het vlees al op de barbecue. Hij begrijpt er helemaal niets van. Of begrijpt hij het juist wel. Heeft hij het door. Waarom loopt hij niet meteen naar binnen? Maar vraagt aan een van de knechten wat er aan de hand is. Wat is er? Wat wil je me nu vertellen? Is mijn jongste broer teruggekomen? Nou, die broer, zegt hij, die was er altijd al, ook toen die er niet was. Want mijn vader had het altijd over die jongen die weg was. Heeft hij het lef gehad om terug te komen? Hij die de gemoederen thuis altijd bezig gehouden heeft. Ook toen hij in de vreemde was. Ja, zegt de knecht. Je broer is teruggekomen en je vader is blij. En de knecht is blij. En iedereen is blij. Behalve de oudste. Hij niet, hij wordt kwaad. Boos, hij wil niet binnengaan. Heeft gemeente die vader die ene terug, nu is hij die, die andere kwijt. Nu heeft de vader weer een verloren zoon, de oudste. Hij prakiseert er niet over om binnen te gaan. En dan gebeurt er iets. Weer gaat die vader naar buiten, maar kan hem niet overhalen. En let gemeente dan goed op wat die oudste zoon durft te zeggen tegen zijn vader. Hij zegt, vader luister, ik werk al heel lang bij u. Je moet er eigenlijk om glimlachen. Ik werk al heel lang bij u vader... Ik heb nooit één gebod overtreden. Maar ik heb van jou nog nooit een geitenbokje gehad om met mijn vrienden feest te vieren. Maar dat is het ergste nog niet. En dan komt het, dan zegt hij. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen. Voelt u dat? Hij zegt niet, nu mijn broertje is thuisgekomen. Nee, dat kind van jou... Die zoon van u is thuisgekomen. En daarin ligt gemeente al zijn afkeer en al zijn agressie. En al zijn haat misschien tegen zijn broer. In dat ene woord. Die zoon van u. Een woord vol van vergif en venijn. En dan gaat hij nog één stap verder. Die zoon van u zegt hij die uw vermogen, uw goed, heeft verkwanseld aan de hoeren. Dat zegt hij. Wat, dat, wat laat deze jongen zich gemeente geweldig in de kaart kijken. Want ik zat mij af te vragen. Hoe weet hij dat zijn jongste broer in dat verre land naar de Hoeren ging. Hoe weet hij dat? Ga ik te ver, gemeente, als ik zou, ik doe het heel voorzichtig, zou veronderstellen... dat hij misschien wel heel graag had gewild wat zijn broertje deed, maar hij durfde niet. Nee, Hij heeft de wet nooit overtreden. Maar misschien heeft hij wel gedroomd over wat zijn broertje deed. En misschien heeft hij, terwijl hij zo braaf aan het werk was voor zijn vader... zijn fantasie misschien de vrije loop gelaten. Toch, waarom zeg je dat anders? Bleef hij thuis omdat hij zo vroom was of bleef hij thuis omdat hij bang was? Er zijn namelijk mensen, gemeenten die als ze terugkijken op hun leven spijt hebben... van de vrijheid die ze hebben genomen, De jongste. Maar er zijn ook mensen die spijt hebben dat ze de vrijheid nooit hebben gekozen... die ze eigenlijk hadden willen hebben. Dat is de oudste zoon. Wat een mens... Al jarenlang werk ik voor u. Wat een brave man, een zoon om trots op te zijn. Eigenlijk is die wel een klein beetje onuitstaanbaar, een akelige man. Aan wie vertelde Jezus deze gelijkenis ook weer? aan schriftgeleerden en fariseeën. Wat zijn dat, jongens en meisjes? Schriftgeleerden en fariseeën, dat zijn mensen die alles en alles over God weten. Die altijd in de pas lopen. Die altijd in de nette kleren gaan. Die altijd de mond vol hebben over mensen die wel eens in de fout gegaan zijn. Net als de jongste zoon... En die zich intussen ergeren aan het feit dat de Heer Jezus de maaltijd gebruikt met prostituees en belastingontduikers en mensen van de laagste aloë. Oudste zonen. Ik was eens een keer ergens voor een kerkdienst. En toen wachtte een van de mensen me buiten op en hij zegt: "Dominee, moet jij dan in die baaien zo kerk houden?" Ik zeg: "Ja." Hoezo? Hij zegt: "Of denk jij dat die mensen, als ze buiten komen, ook iets met jouw woorden doen?" Dat raakte mij. En ik zei tegen hem: En wie geeft mij de garantie dat die mensen van uw gemeente vanmiddag iets met de prediking doen dat hun verkondigd is? Hij zei: Ja, als u het zo ziet. Fariseeën, schriftgeleerden. Maar de Heer Jezus valt ze niet rechtstreeks aan, hij gebruikt een gelijkenis. Zij zeggen, Heere God, we werken al zoveel jaren voor u. Wij zijn nooit in de fout gegaan. En misschien intussen fantaseren ze er lustig op los over wat broertje deed in het vergelegen land. Ze ergeren zich aan God. Er zijn nog wel wat mensen en gemeenten die zich ergeren aan de Heere God. Met name hieraan dat de werkers van het laatste uur... degenen die ter elfde uren in dienst genomen zijn... net zoveel verdienen als wie de hele dag in de wijngaard hebben staan ploeteren en schoffelen. Ze hebben moeite met het feit dat onze God een God is van genade en vergeving. Deze uw Zoon bijt hij zijn vader toe. Je zoon, wat zal die vader dat pijn gedaan hebben? Dat de andere zoon dat tegen hem zegt. Jouw zoon, die hoerenloper, eigenlijk heeft hij gelijk. Hij redeneert op een manier dat je er niets tegenin kunt brengen. Heel zijn dogmatiek en alles wat hij in zijn hoofd, maar niet in zijn hart heeft... Daar bestookt hij zijn vader mee. Net zoals fariseeën en schriftgeleerden de Heere Jezus bestookten met de wet en de profeten. Hij heeft nooit ergens anders gewoond. En toch gemeente, je kunt nooit ergens anders gewoond hebben. En toch geen kind aan huis zijn bij de vader. Dat zegt de vader. Hij zegt, kind, je bent altijd thuis... Alles wat van mij is, is van jou. En toch ontbreekt er iets. Moeten we niet blij zijn. Je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Mijn broer. Deze jouw zoon. Zegt de oudste. Nee, zegt de vader. Jouw broertje is weer thuis. Gemeente, wat een gelijkenis uit de mond van Jezus. Wat zet hij mensen op hun plek. En als het over God gaat. En het gaat over God. Hij houdt van de oudste net als van de jongste. En van de jongste net zoveel als van de oudste gemeente. En misschien... Als we nou allemaal eens goed in de spiegel kijken, zien we dat zowel de jongste als de oudste allebei bij u en mij thuis wonen. Twee stemmen van binnen, twee kanten van onze persoonlijkheid. Je komt ze allebei tegen, de oudste broer met zijn fariseïstische trekken, en de jongste broer als de losbol, herkent u dat ook? Aan de ene kant natuurlijk, we prijven precies in het rechte pad. En misschien aan de andere kant zouden we heel graag willen wat de jongste gedaan heeft. Een gelijkenis. Het is maar een gelijkenis, zeggen de mensen soms. Het is een gelijkenis. Een gelijkenisgemeente uit het leven gegrepen. En waar gaat het nu om in Lukas 15? Het gaat om het verlorene. Het schaap was verloren. De penning was verloren. De zoon was verloren. En dat evangelie wordt u vanmorgen gepredikt. God zoekt... Het Verlorene, hij zoekt in zijn Zoon Jezus Christus. Ik zal het heel eenvoudig proberen te zeggen, ook voor de kinderen in de kerk. Wat deed de Heer Jezus? Hij ging jongens en meisjes weg. Uit het huis van zijn vader. Waarom? Omdat hij in deze wereld op zoek ging naar de jongste en naar die oudste. En heeft hij succes? Ja. Hij vindt ze. Tot in de heggen en steggen van deze wereld. Zoekt hij. Ja, maar zeggen de discipelen, ze willen niet binnenkomen. Zoekt in de heggen en sterren en dwing ze om in te komen. De verloren zoon, die ene, die jongste. Nee, ook die andere. Ze zijn allebei verloren zonen. Gemeente, wat is nu eigenlijk de crux? Het scharnier van deze gelijkenis voor zowel de jongste als de oudste zoon. Ik denk... Dat het evangelie voor de jongste, voor de oudste, voor u en voor mij en voor jou zit in deze woorden. En dan gaat het u duizelen. En hij liep hem tegemoet. Dat, dat, dat, dat klopt van evangelie. De van ontferming bewogen vader. U mag een heleboel vergeten van die preek. Neem dit nou eens mee. En hij liep hem tegemoet. Tegemoet gaan. Hoe ver? Hoeveel mijlen? Hij ging hem tegemoet toen... Hij nog heel ver was. U wordt vanmorgen een God Godverkondigd gemeente... die mensen tegemoet komt. Hoe ver? Tot in de diepten van uw en mijn verlorenheid. Ja. Is dat geen boodschap? En die jongste was net zo ver weg als die oudste en andersom. Er was geen onderscheid. Ze waren van dezelfde lap gescheurd. Tegemoet komen. Dat is misschien wel, wel het hart van heel de christelijke verkondiging gemeente. God die mensen tegemoet komt... Soms zeggen mensen, ik hoop dat ze het menen, dominee, ik kan niet tot God gaan. Wel, geen nood. Deze Godgemeente komt tot u. Als hij dat namelijk niet gedaan had, was er nooit één mens thuisgekomen... Jezus Christus, daar gaat het om. Hij komt van God. Hij is de ambassadeur van Gods barmhartigheid en ontferming. Want het barmhartige hart van de stervende Heiland-gemeente is ruim, ruim genoeg voor oudste en jongste zonen. De doorboorde handen van de Heere Jezus-gemeente. Komen mensen tegemoet. Een zoon die zijn bezit opeist. Een zoon die braaf thuis blijft. Een moordenaar aan het kruis. Een gevangene binnen de muren van de gevangenis. En ze komen thuis. Is dat zo? Maar als zij als wij hadden moeten thuiskomen op eigen kracht gemeente ze waren er nooit gekomen maar dat is nu het eigene. en dat is het wonderlijke en daar zingen godsgelovige kinderen van hier in beginsel eenmaal volkomen ze worden thuis gebracht dat doet hij toen hij nog verre was, dat is heel het evangelie. Wat zullen fariseeën en schriftgeleerden gekeken hebben toen Jezus dit vertelde? Prostituees, tollenaarden en zondaarden zaten aan zijn voeten stil te luisteren. Een nooit gehoorde boodschap. Dat is het doel van zijn komst. Wat wil hij? Verloren dochters en verloren zonen. Terugbrengen in het huis van de vader. Hebt u zich herkend in de gelijkenis? Nee, u hoeft niet te zeggen welke zoon u bent. Maar... Kom tot hem, allen die vermoeid en belast zijn, want ik zal u rust schenken. Dat doet hij. Amen. Gemeente Zingen, wij op psalm 32, daarvan de versen 5 en 6.